België is een landelijke deelgemeente van Kortrijk in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen. Het ligt amper op 10 km van de Franse grens en op 65 km van de kust. Het dorp wordt aangeprezen als de groene long van Kortrijk en gaat er fier op dat het nog over twee boerderijen beschikt. Alles in peis en vree tot er op een dag een onbemande mich neerstort op het grensgebied met Kooijim. Het vliegtuig boort zich in een woning waar op dat moment de student Wim ligt te slapen.